6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1-journaal Jan Eikelboom... die vandaag aan de Libanees-Syrische grens was... en de loting voor de groepsfase van de Champions League. Eerst het NWS-journaal, Marjan Koekoek. De Tweede Kamer staat in grote lijnen... achter de aanpak van het kabinet in de kwestie Syrië. De meerderheid is het eens met het kabinetsstandpunt... dat het VN-spoor moet worden doorlopen... De PvdA vindt steun aan een vroegtijdige actie tegen Syrië een no-go. Woordvoerder Serva's zei dat de VN-inspecteurs hun werk moeten afronden. Ook coalitiegenoot VVD benadrukte het belang van het VN-onderzoek. Als uiterste middel wil de VVD zich niet afhankelijk maken van een Russisch of Chinees veto. SP en PVV zijn hoe dan ook tegen militaire interventie. Tijdens het debat benadrukte ook minister Timmermans het belang van de VN... Hij zei nog wel dat als duidelijk is dat er massavernietigingswapens zijn ingezet... en je bent dan vanwege volkenrechtelijke procedures niet in staat om te handelen... dat op zichzelf ook een beschadiging van het volkenrecht kan zijn. Het Britse parlement houdt op dit moment ook een debat over Syrië. Premier Cameron zegt dat een aanval op Syrië in het uiterste geval ook mogelijk is... zonder voorafgaande steun van de Veiligheidsraad. Het Openbaar Ministerie blijft gewoon videobeelden vrijgeven van misdrijven. Gisteren legde de rechter lagere straffen op aan de verdachten in de Eindhovense mishandelingszaak, omdat hun privacy was geschonden door het publiceren van bewegende camerabeelden. Het OM had volgens de rechter een verkeerde belangenafweging gemaakt. Toch is het OM niet van plan om te stoppen met het vrijgeven van videobeelden. Daarvoor is het middel volgens een woordvoerder veel te effectief, landelijk persofficier Ernst Pols.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 Villa Mondriaan in Winterswijk krijgt de jongste museumdirecteur van Nederland. Het is de 24-jarige Anne Kremers, die er de afgelopen maanden als stagiaire werkte. Villa Mondriaan is gevestigd in het huis waar Piet Mondriaan opgroeide. Het museum in Winterswijk werd dit voorjaar geopend door koningin Beatrix. Anne Kremers volgt de 72-jarige Wim van Krimpen op. Die blijft wel adviseur van Villa Mondriaan. Schaatser Sven Kramer is verbaasd over de unanieme steun binnen de KNSB voor voorzitter Doekle Terpstra. Die raakte in opspraak door de keuze voor een nieuw schaatscentrum in Almere. Gisteren moest Terpstra zich verantwoorden voor de ledenraad van de schaatsbond. Kramer vindt het onbegrijpelijk dat alle neuzen na anderhalf uur weer dezelfde kant op stonden en dat iedereen in het bestuur blijft zitten. Sommige mensen zijn gewoon niet ja, competent genoeg ja. en dat is heel zielig, uh, of heel zielig, weet je. daar kunnen die mensen niks aan doen. Maar het, zijn niet, het zit niet op de, juiste, op de juiste plek. Als het aan Kramer lag, waren er gisteren koppen gerold binnen het bestuur. Aan de marathon van Boston kunnen volgend jaar 9000 extra deelnemers meedoen. De extra plaatsen zijn onder meer bedoeld voor lopers... die dit jaar niet konden finishen vanwege de bomaanslag... waarbij drie doden vielen en meer dan 260 mensen gewond raakten. Er zijn ook plaatsen beschikbaar gesteld voor lopers die speciaal ter ere van de slachtoffers willen deelnemen. De marathon van Boston is volgend jaar op 21 april. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en plaatselijk mist, met name in het oosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Morgen eerst zons, middags vooral in het noorden en oosten buien en het wordt 20 tot 24 graden. De files van dit moment, waarna we bij? De AWB, bij Nanspaan. Het is een vrij drukke avondspits met nogal wat aanrijdingen. Vooral bij Utrecht en Rotterdam is het druk. Opvallend is de file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Maarsen 7 kilometer door een geschaarde auto met aanhanger. De linkerrijstrook is nog dicht. Verder naar het zuiden bij Salbommel, zijn de rijstroken weer vrij na een ongeluk. Er staat nog wel 8 kilometer file. En de A15 valt op naar Europoort. Bij knooppunt Vaanplein 4 kilometer. Door opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Syriërs op de vlucht. Ze komen nu ook in toenemende mate uit Damascus. Jan Eikelboom ziet het te komen en praat erover. Zo direct. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Eén op de twee plofkippen is Kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Ruim 80.000 Nederlanders kunnen hun hypotheek niet meer betalen. Hun geldzorgen zijn gekmakend. Veel begrip van de banken voor hen is er niet. Vorig jaar pleegde man om die reden voor de Rabobank zelfmoord. Wat heeft de bank van deze dramatische gebeurtenis geleerd? Vanavond in Hollandse Zaken bij Max op Nederland 2. Profiteer nu van de Belisol glasactie.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 om zes over zes goede avond de route naar de Champions League finale nog ver weg volgend jaar mei in Lissabon, Luis Figo, de Portugees, die ziet er naar uit. We zijn zeker dat het een fantastische avond voor het de land. De loting voor de Champions League, die is nu bezig. Dan dus gaan we naar Ragnar, onze collega bij de sport. Wat komt er al zo uit? Ja, het gaat allemaal even duren. Er is een programma van een uur en een kwartier in uh, totaal. En het duurt allemaal wat langer vermoedelijk. En dat heeft te maken met uh, Billy McNeil. De eeuwige aanvoerder van Celtic, wel genoemd. Een clublegende daar won ooit de Champions League. Heel lang geleden in de jaren 60. En hij is uitgenodigd om uh, ploegen te trekken voor uh, een plekje in een van de acht groepen. Uh, zo werkt het. Uh, vervolgens mag Luis Vigo dan gaan bepalen in welke groep de getrokken club van McNeil dan weer. Komt. Maar uh, hij krijgt de balletjes niet open. Billy McNeil, de voormalige verdediger. <laughs> en moet dat steeds overlaagd aan een van de mensen van, uh, van de UEFA. Dus dan komt nog wat extra tijd uh, straks bij het programma. Gaat uitlopen iedereen vermoedelijk in Monaco. Toch een klein beetje in uh, paniek. En het is bekend uh, dat Ajax onze enige Nederlandse deelnemer is. Nou, de uitschakeling van PSV. De naam van Ajax is nog niet voorbij gekomen. En dus welke pot het voor de Amsterdammers wordt. Dat is ook nog afwachten. Verslag vanaf langs de lotinglijn. Graag naar We spreken je straks. Uh, het vooruitzicht op een militaire aanval uit het westen veroorzaakt veel onrust onder de Syrische bevolking. Steeds meer mensen wachten het niet af en verlaten hun huis op zoek naar een veilige plek. Jan Eikenboom, jij was aan de grens tussen Syrië en Libanon vandaag. Hoe is de situatie daar? Ja, een constante stroom van vluchtelingen komt daar de grens over. Niet een massale Exodus. Het, uh we hoorden van mensen ook dat er vandaag minder mensen de grens overkwamen dan gisteren. Toen zijn er echt duizenden vluchtelingen vanuit Syrië en Libanon binnengetrokken. Uh, dat heeft er denk ik mee te maken dat uh, de, de aanval toch een beetje lijkt, uh, lijkt te zijn uitgesteld. En mensen de, ja, de gebeurtenissen nog liever even thuis afwachten. De meeste mensen die vandaag de grens overvluchten, die wij spraken... die uh, zijn niet vertrokken uit angst voor Amerikaanse aanvallen. Maar voor de strijd die uh, intussen natuurlijk ook gewoon doorgaat. We spraken bijvoorbeeld. Een vrouw die was met haar kind gevlucht, ze zei ja. Uh, terwijl het bommen om ons heen regende. Want dat, we, uh, dat, dat, dat, dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Terwijl iedereen nu zich nu focust op die Amerikaanse aanval, de mogelijkheid van zo'n Amerikaanse aanval, gaat de oorlog in Syrië natuurlijk gewoon door. En welke verhalen hoor je van de mensen die uit Damascus komen? Hoe gaat het daar in de hoofdstad? Ja, het beeld wat we uit Damascus krijgen is toch een beetje van stilte voor de storm. Men houdt de adem in. De straten zijn verlaten, heel veel bedrijven zijn gesloten. Mensen die in de buurt wonen van mogelijk de militaire doelwitten... die hebben hun huizen verlaten. Uh, die doelwitten die worden ook ontruimd. Er worden allerlei checkpoints ontruimd in, uh, in Damascus. Uh, ja, men houdt de adem in, daar komt een aanval. Daar is iedereen van overtuigd. De vraag is natuurlijk alleen wanneer de klap zal vallen. En dan zijn er berichten uh, dat gevangenen als menselijk schild zouden worden gebruikt. Weet jij daar iets van? Ja, die berichten die komen van, van de oppositie uit Damascus. Het uh, regime zou duizenden gevangenen overbrengen naar plekken die mogelijk doelwit, naar militaire objecten uh, die mogelijk doelwit zouden kunnen zijn, ja, om op die manier uh, een aanval tegen te kunnen houden. Het is niet duidelijk of, de, of die berichten kloppen. Ze komen natuurlijk niet uit een onafhankelijke bron, namelijk de, de oppositie. Maar ik denk dat je niet moet uitsluiten dat het inderdaad gebeurt. Want ja, een president die niet te behoerd is... Om schutraketten en mogelijk zelfs chemische wapens tegen de burgerbevolking in te zetten. Ja, die is natuurlijk ook in staat om gevangenen vast te binden op een, uh, op een mogelijk doelwit van Amerikaanse raketten. Jan Eike boom, aan de grens met Syrië. Dankjewel. Intussen is de internationale gemeenschap druk bezig om een standpunt te, bepa te bepalen. Inlichtingendiensten, parlementen, kabinetten. In Den Haag gebeurt het ook. En daar is de Tweede Kamer aan het praten over een mogelijk ingrijpen in Syrië. Welke boom, jij volgt al sinds de hele middag dat debat. Het wachten was op de komst van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Is die gekomen? Ja, natuurlijk is hij gekomen. Hij zal wel moeten, zelfs als hij niet zou willen, maar hij wil heel graag. En hij zet uh, uiteen dat het kabinet echt zijn uiterste best doet... om eraan bij te dragen dat toch vooral de VN, de Verenigde Naties... de regie hebben als het gaat om de crisisbestrijding in Syrië. Um, en hij benadrukte nog eens dat via de VN moet worden vastgesteld... of er inderdaad, zoals iedereen nu aanneemt, uh, gifgas is gebruikt in Syrië... En uh, onder wiens verantwoordelijkheid. Of dat inderdaad de data verantwoordelijkheid is van president Assad... of misschien toch anderen. En hij zei ook nog eens een keer... niet alleen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... moeten die bewijzen kunnen zien en beoordelen. Ook alle andere leden van de wereldgemeenschap... ook alle andere landen moeten die bewijzen kunnen vaststellen... en beoordelen. En dat is wat Timmermans betreft, zegt hij althans... geen kwestie van wantrouwen richting de Verenigde Staten. Uh, verder zet hij die uiteen dat het, land, of dat het kabinet worstelt met de dilemma's uit het volkenrecht. Want er kan volgens hem een situatie voor, voor ontstaan... dat het niet legitiem is om op te treden tegen Syrië... of niet legaal is om op te treden tegen Syrië... Uh, maar wel legitiem. Luister maar. Het kan zijn dat iets niet legaal is, maar wel legitiem. Dat klinkt heel gek. Omdat je bijvoorbeeld geen mandaat krijgt van de VN-veiligheidsraad... je niet een volkenrechtelijk mandaat hebt. Maar dat het dan toch, toch legitiem is om te handelen. Dat is het ingewikkelde van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 Ja, het dilemma voor het kabinet op dit moment... als het gaat om het optreden in Syrië, optreden tegen Syrië... wat Nederland gaat doen, wat het kabinet wil gaan doen... als de situatie zich voordoet dat optreden tegen Syrië niet legaal is... omdat er geen uh, mandaat is, maar wel legitiem. Ja, op die vraag heeft Timmermans geen antwoord gegeven... maar het debat is nog niet afgelopen, dus misschien komt dat nog. Welkom, dank je. Gaan we naar Londen, want ook het Britse Lagerhuis... is daar bezig met een debat over de crisis in Syrië. We hebben premier Cameron gehoord, de oppositie, Labour... en uh, van de Horst is daarmee ook duidelijk aan te worden welke kant het opgaat met steun voor een eventuele aanval op Syrië. Nee, want we zagen vandaag een diep verdeeld lagerhuis. Er waren hartstochtelijke pleidooien voor ingrijpen, maar juist anderen die zich weer fel verzetten. En het is nog onduidelijk welke van de twee kampen in de meerderheid zijn. Eigenlijk was het begin van het betoog van premier Cameron heel tekenend. Het is niet over de in het Syrische conflict. Het is niet over invading. Het is niet over regime change. Or even working more closely with the opposition. Ja, je hoort hier een hele defensieve premier. Hij zegt wij kiezen geen partij, we gaan het land niet binnenvallen. En dit gaat zelfs niet om het onverwerpen van de regering. Eigenlijk zegt hij: dit wordt geen Tweede Irak. Maar waar gaat het dan wel om? It is about the large-scale use of chemical weapons and our response to a war crime, nothing else. Ja, de Syrische regering heeft chemische wapens gebruikt. Daarop moeten wij reageren en dit kunnen we niet onbestraft laten. Maar dan hebben we bewijs nodig. Heeft hij dat op tafel gelegd? Ja, er is een overdaad aan bewijs, zegt Cameron. Hij gaf geen specifieke voorbeelden tijdens het debat. Maar vlak voor het debat kregen alle parlementariërs een brief van de Joint Intelligence Committee. Dat is een commissie waarin de verschillende inlichtingendiensten vertegenwoordigd zijn. En Cameron vatte die brief zo samen. There is little serious dispute that chemical attacks causing mass casualties on a larger scale than hitherto took place on the 21st of august. There is no credible intelligence or other evidence to substantiate the claims of de possession of chemical weapons by the opposition. Ja, er bestaat geen twijfel meer dat er een aanval met chemische wapens... heeft plaatsgevonden, daar is veel bewijs voor. En, zo zegt hij, er is geen enkel bewijs dat de oppositie dit heeft gedaan. En dus redeneert de regering, dit kan alleen maar de Syrische regering gedaan hebben. Daar is ook bewijs voor, al is niet bekend wat voor soort bewijs. Is het ook genoeg om labor over de streep te trekken, de oppositie? Vooralsnog niet, want die stemmen vandaag tegen de regering. En volgende week, ja, dan is er een tweede definitieve stemming... over militair ingrijpen. En dat bewijs dat we de komende dagen uh, ongetwijfeld zullen zien... dat zal cruciaal worden. Maar op dit moment is Cameron nog allerminst verzekerd van de meerderheid. Mario van Horst in Londen, dankjewel. Verdeeldheid in de politiek. Dat geldt ook voor de meningen op straat. Zeker in Den Haag, waar vanmiddag Josephine Trehi is. Josephine, de een wil meteen ingrijpen, hebben we gehoord. De ander wil wachten op de uitkomsten van de VN-missie. Wat voor andere meningen heb je zoal gehoord? Nou, ik heb iets heel grappigs meegemaakt. Ik, uh, ik kwam hier vanmiddag aan en toen uh, parkeerde ik mijn auto in een uh, parkeergarage van een groot uh, warenhuis. En dan kwam ik iemand tegen die daar werkte en die heel erg uh, gehaast naar zijn werk rende. En uh, hij was de eerste die ik sprak en ik zei: ja, um, Houdt u zich bezig met Syrië terwijl die wegrende? En toen zei hij: Hij is dus nu inmiddels vrij en staat naast me, want hij zei toen: dit. Eén, uh, uh, ik, ik ben nu aan mijn werk. En twee, ik heb een script geschreven over Syrië. Ja kijk, dus ik dacht gelijk bingo, maar u moest naar uw werk, dus we hadden geen tijd. Maar nu bent u vrij en even naar mij toegekomen, daar ben ik heel blij mee. Um, ik hoef u dus niet te vragen of u op de hoogte bent. Nee, nee, zeker niet. Volgt het nieuws? Ja, absoluut. Vanmiddag hier verderop op het Binnenhof hè, is gesproken over uh, militair ingrijpen, wel of niet de rol van Nederland. Wat is uw standpunt daarin? Uh, ik zeg vooral behoedzaam zijn. Uh, we weten niet wat de situatie daar is, uh, wat je aantreft en ook wat de gevolgen zullen zijn na een militair ingrijpen. Dus u volgt de lijn van het kabinet? Uh, als dat vanmiddag is besproken, ja, want ik heb het niet heel erg gevolgd vandaag. Ja, ja, dat is de lijn. Oké. Okay. Ja. Maar ik loop heel eventjes, als u even wil blijven wachten alstublieft even naar mevrouw hier, die op een bankje in de zon zit te lezen. Dag mevrouw. Want u zei net ook iets interessants tegen mij, hè? Oh jee. Nou, ik vroeg u. Wat vindt u, militair ingrijpen wel of niet? Moet ieder land voor zichzelf weten. Ieder land moet voor zichzelf vechten. En niet bemoeien met andere landen. Ja. ja, ik laat u verder ook met rusten. U wil ook lekker uw boek lezen. Ga ik nog even terug naar Dick. Wat, wat die mevrouw dan zegt, ieder voor zich. Het uh, is een logisch standpunt. Uh, met interveneren en bommen gooien brengen we niet meteen in stabiliteit en democratie. Het uh, is een lastige situatie en daarom is het heel belangrijk... dat we onder een goed mandaat, een duidelijk mandaat uh, dingen gaan doen in Syrië. Het is wel heel grappig dat jij dus daar in die winkel werkt... En zo uh, bezig ben met het onderwerp ook, ga je daar iets mee doen? Is dit, is dit tijdelijk, dit, dit werk? Uh, nou, ja, ja en nee, uh, ik wil graag iets doen met het onderwerp, maar uh, ook de functie die ik nu uitoefen vind ik heel erg leuk. En als ik het naast elkaar kan doen, alleen maar beter. Je hoeft niet per se naar het Binnenhof? Uh, ik zeg nooit nooit. Oké. Okay. Nou Tim, dus daar haal ik even Massa mee met Dick. En sowieso heel interessant wat je allemaal hoort van iedereen hier. Veel verschillende meningen. Josephine Treghi in Den Haag, buiten dat Binnenhof. Dankjewel. 17 over 6. Waar staan de files bij Nantspaan? Het is een ouderwetse avondspits met nogal wat aanrijdingen. Het neemt nu wel wat af. De meeste dagelijkse files nog bij Utrecht en Rotterdam. was een aanrijding op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel nog 10 kilometer file. Maar de rijbaan is wel vrij. De zuiden van Rotterdam is veel oponthoud op de A15. Naar Europoort bij het knooppunt Vaanplein. Bij Barendrecht zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Loopt daardoor ook op de A16 vast. Richting Dordrecht bij knooppunt Ridderkerk. En de A58 Eindhoven richting Tilburg, een van de langste files voor Moergestel, 7 kilometer. Het kabinet in de Tweede Kamer moet er alles aan doen om te voorkomen dat KPN in handen valt van het Mexicaanse Amerika Movil. Die oproep doet de ondernemingsraad van KPN in een open brief. Sjaak Slingerland, goedavond. Goedenavond. Voorzitter van de ondernemingsraad. Waarom zou die overname van KPN moeten worden tegengehouden? Uh, ja, omdat, omdat KPN een netwerk faciliteert, is wat, uh, wat van cruciaal belang is voor, uh, voor het sociaal en economisch functioneren van onze, van onze samenleving. Maar wat voor risico's zijn er dan als die infrastructuur in buitenlandse handen komt? Nou, dan komt in ieder geval de zeggenschap die komt verder van, uh, van, uh, nou ja, van het land uh, te zitten waar, uh, waar de netwerken geëxporteerd moeten worden. En, en de vraag is dan of het nog wel de aandacht krijgt die het eigenlijk behoort te hebben. U twijfelt er aan? En dat is voor heel veel landen in, in om ons heen is dat uh, reden om, ondanks dat dezelfde wetgeving van nee, toepassing is als in Nederland, dat de overheden daar toch bescherming op, op, op, op de netwerken hebben gezet. Waarom twijfelt u daar aan? Uh, waaraan bedoelt u? Uh, aan het feit dat, dat die infrastructuur uh, niet in goede handen zou komen? Nou, de, de twijfel, het is meer een risico wat wij, uh, wat wij signaleren. En, en risico's risico's moet je te alle tijden voorkomen. Dat is een beetje de opvatting. En dan zegt u gewoon niet laten overnemen? Ja. Is dat niet wat simplistisch? Dat vinden wij niet. En dan hm. zouden we deze opvatting niet, uh, of niet de oproep, oproep doen aan, uh, aan het kabinet... om daar nog eens een keer heel goed naar te kijken. Maar als ik kijk naar het gesprek wat de vakbonden gisteren hebben gehad... met uh, iemand van de Mexicaanse bedrijf. Zij lijkt het wel te zien zitten. Hoe kan dat dan? Ja, dat is een interpretatie die u eraan geeft. Wat ik in ieder geval genomen heb uit het persbericht wat de vakorganisaties opgesteld hebben, is dat ook zij zeggen dat het netwerk en de exploitatie daarvan eigenlijk gescheiden zou moeten worden van de commerciële organisatie van KPN. En dat dat netwerk ook onder toezicht en misschien wel onder eigendom van de overheid weer zou moeten komen. Dus in die context zitten we, zitten we nagenoeg op één lijn. Ja, u zat daar niet bij, hè, geloof ik. Nee, bij... dat klopt. Nee, jammer. Ja, want op welke manier kunt u dan deze, uh, deze, deze twijfel, deze onrust uh, overbrengen? Het lijkt namelijk op een achterhoede Als je bedenkt bijvoorbeeld dat minister Kant van Economische Zaken zegt... we hebben in Nederland wetten en regels en een toezichthouder... daarbinnen moeten de economische partijen bewegen. Ja, nou ja, de opvattingen van de, van de overheid die zijn, die zijn bekend... Uh, uh, en. Uh... Uh, en we gaan op hopen meneer Kamp in ieder geval uh, helder te maken dat het in onze ogen toch wat anders ligt. En, en we zijn ook heel benieuwd naar zijn uitleg waarom uh, landen die dezelfde wetgeving hebben op, op uh, continuïteit van dit soort nevenwerken toch menen om daar bescherming op toe te moeten zetten. Ja. En, alleen Nederland doet dat niet. De dus daar, zal, daar zal een goed antwoord op zijn, neem ik dan aan. Maar ik, die kennen wij nog niet. De strijd is nog niet gestreden, denkt u? Nee, anders, anders, hadden, we deze, anders hadden we dit niet gedaan. De openbrief van de OER gaat naar de minister en naar de Tweede Kamer. Ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Graag gedaan. De voorzitter de van de Ondernemersraad Sjaak Zo direct horen we hoe Ajax het gaat doen in de Champions League. Eerst Robbie Williams. different man and i say Candy van Robbie Williams. We gaan naar het snoepgoed van de Champions League. Want in Monaco is op dit moment de loting bezig voor de groepsfase. Ragnar naar Niemeyer. Daar waren wat problemen met de balletjes. Gaat alles soepel? Ja, niemand krijgt die balletjes fatsoenlijk open. Luis Vigo niet die de hele tijd op het podium staat. Johan Cruijff had er wat problemen mee. Die heeft inmiddels plaatsgemaakt voor Michael Owen. We hebben in alle groepen, alle acht A tot en met H bij elkaar nu twee ploegen zitten. Johan Cruijff heeft geholpen bij die tweede ploeg om die toe te voegen aan de acht groepshoofden. En ja, dan krijgen die groepen dus een klein beetje vorm. Bijvoorbeeld groep H met nu al Barcelona en Milan erin. En Ajax zit in pot drie. Die gaat uh, daar uh, worden leeggemaakt in uh, Monaco. Basel is de eerste ploeg die wordt uh, getrokken. Deze ploegen in uh, pot 3 kunnen dus geen tegenstander zijn van Ajax... omdat ze in dezelfde pot zitten en verdeeld zullen worden over de groepen A tot en met uh, H. Voor de rest ontloopt Ajax Dortmund, Olympiakos Pireus, Galatasaray, Bayern Leverkusen, Manchester City en ook Zenit. En Luis Figo mag nu gaan bepalen bij, uh, in welke groep dan uh, de Zwitsers van FC Basel komen te zitten. Johan Cruijff kreeg Group overigens team. nog een award uitgereikt, de Charity e uh, Award van uh, de UEFA so voor zijn goede Chelsea werk met uh, de Johan Cruijff Basel Foundation. Deze groep E is nu de eerste met drie ploegen: Chelsea, Schalke 04 en FC Basel. En Michael Owen zou zomaar nu Ajax uit een van de balletjes kunnen halen. Hij, nog wat jonger van leeftijd, Europees voetballer van het jaar in 2001... hij krijgt die bal dan eindelijk eens een keer open. Dat plastic balletje waar nu Olympiacos Pireus uitkomt. Nou, het is misschien niet heel zinvol om alle ploegen af te gaan. Er moet nog meer gebeuren, maar kom zo nog even terug, zou ik zeggen. Dan is inmiddels misschien Ajax ingedeeld... en dan weten we in ieder geval op dit moment... twee van de tegenstanders van de Amsterdammers. We hebben nog ruim twee minuten te gaan in dit Radio 1-Snaal. Geeft ons de gelegenheid even... Om even Even contact leggen met Andy Houtkamp om te praten over de wedstrijd van Feyenoord vanavond in de voorronde van de Europa League. Um, een nederlaag van, zeg eens even, En die bent even kwijt. 1-0? 1-0, juist. <laughs> Dat was echt uh, een mee hoor, want uh, Krasnodar was veel sterker, kreeg veel meer kansen. Maar het is maar slechts 1-0 geworden en een kolkende Kuip kan heel veel leuke dingen doen. Ja, tegen de Russische tegenstander Kuban Krasnodar. Ja. ja. Is het haalbaar, denk je? Uh, altijd. Het is uh, sport. En het is wel grappig met het Krasnodar. Dat is een beetje het Volendam uh, van uh, Rusland. Uh, steeds uh, erin en dan weer eruit uit de hoogste uh, klasse. En nu sinds drie jaar er weer in. En vorig jaar vijftig geworden. Dus het is een goede ploeg. Maar ja, dat is Feyenoord toch ook, laten we wel zeggen. Ja, het seizoen is nog kort bezig natuurlijk. Hè? Slecht begonnen, de verliezen de ja. eerste drie wedstrijden. Afgelopen zondag het tij gekeerd, hopen ze dan daardoor te winnen van NAC. Denk je ook dat die lijn naar boven vanavond kan worden voortgezet? Nou, het zal wel heel prettig zijn. Het is natuurlijk uh, uh, uh, al heel fijn voor Ronald Koeman en zijn mannen... dat we afgelopen zondag eindelijk die neergaande spiraal weer doorbroken... En het zou uh, fantastisch zijn als ze morgen uh, ook gewoon in de, in de balletjes zitten. Of ze nou makkelijk of moeilijk open gaan. Als ze dan maar in zitten. Ja, hey, AZ kan zich ook nog plaatsen voor de Europa League. Uh, en die club heeft een stuk makkelijker opdracht, nietwaar? Ja, 3-1 uitgewonnen. En uh, ik verwacht gewoon dat dat een hele simpele. Uh, nou, laten we zeggen een, een klein, uh, kleine overwinning of een gelijkspelletje, maar dat is al genoeg om uh, morgen in de balletjes te zitten. Overigens, mochten een van de wijde ploegen verliezen, dan gaan ze ook nog in een uh, grote pot. En uh, daar wordt dan één ploeg uitgehaald van alle verliezers van vanavond. En uh, die gaat de plaats innemen van Fenerbahce, omdat die vanwege een matchfixing uh, geschorst zijn voor de Europa League. Goed, die wedstrijden eerst vanavond AZ en Feyenoord live te volgen op Radio 1. En langs de lijn begint om half negen. Ajax is nog niet uit de balletjes naar boven gekomen. Dus gaan we schakelen met Joost Eerpans. Want jij gaat gewoon beginnen met avondspitsen. Joost, wat ga je doen? Tim, zeker. We praten over ja, de, zeg maar de dag waarop ik uh, weer groot voorstelde werd van juryrechtspraak. De dag dat de rechtspraak uh, liet zien hoe ziek het feitelijk is. En ik ben er zeker ziek van, Tim. Uh, de rechtbank van Den Bos heb ik het over. De drie kopschoppers van gisteren. Die de strafkorting kregen omdat hun privacy was geschonden. Omdat het filmpje was getoond. Omdat zij zich niet gemeld hadden bij de politie. Nou, wie deze redenering van de rechtbank kan volgen en kan begrijpen... die moet mij straks zeker bellen. Voor mij is het uh, helder. Uh, wou je iets zeggen, Tim? Of niet? Ik dacht, ik hoor je... Sorry, excuus. Oh nee, ik dacht dat ik je hoorde, maar ik, denk, ik ben altijd bereid om een, om een reactie van jou op te tekenen. Maar het gaat er mij om dat die rechters hun oordeel dus baseren op het belang van de dader. En helaas alleen dat van de dader. Mijn stelling, je bent vogelvrij als je een misdaad pleegt. Dat is mijn mening. Reageer daarop in avondspits op 0800 1121 1121 De gratis lijn hier bij Kapelle aan de IJssel. Hek je eens of hek je oneens kan ook, dan hebben we het over Twitter... Ik heb er zin in. Eerst nog even het nieuws, weer en verkeer... en daarna krijgt u vuurwerk. Tot zo. Maar voordat we het sterk doen, eerst even naar die loting. Want Ragnar... Ajax is getrokken nu door Michael Owen. En dan zal er bepaald gaan worden bij welke ploegen Ajax gaat komen. Edwin van der Sar kijkt toe. Michael Kinsbergen, iemand van de supportersbegeleiding van Ajax... en ook Mark Overmars. En Luis Vigo gaat nu de groep trekken. Als het maar niet groep H wordt met Barcelona en Milan. Ajax tegen. Wordt het Barcelona en Milan? Jazeker. Een nu al loodzware loting dus voor Ajax. Met Barcelona, AC Milan en Ajax... En dan had het ook Arsenal, Marseille, Ajax kunnen zijn. Maar uh, ja, misschien liefst groep G gehad met Porto en Atletico. Maar uh, nou, volgens nog Barcelona, broers, Milan, Ajax. Winnard, en dan komt er nog een van de ploegen bij de winnard, Kopenhagen. Winnard, Napoli, Anderlecht, Manchester Celtic, Steaua, Boekarest, Pilsen, Sociedad of Austria, winnard, Wien. Dat gaat nog Manchester even duren. Manchester City als laatste uh, nu uit de, de koker. En die ploeg gaat naar groep D. En speelt dan, ik zeg het maar even, tegen Bayern en CSKA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 Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN... komen later vanavond bijeen in New York om opnieuw te praten over Syrië. Dat zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters. Gisteren kwamen de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk ook al kort bijeen. Ze konden het niet eens worden over een Britse ontwerpresolutie... over de mogelijke gifgasaanval in Damascus. De Tweede Kamer steunt de kabinetsaanpak... dat de VN-lijn voorlopig moet worden gevolgd.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 En Sven Kramer verbaast zich erover dat de ledenraad van de KNSB... unaniem voorzitter Doekle Terpstra steunt. Terpstra ligt onder vuur vanwege de kwestie over de keuze voor Almere als schaatscentrum. Toch steunden de leden gisteravond de voorzitter. Kramer noemt het KNSB-bestuur niet competent genoeg. Tot zover. Het weer met Peter Kuipers-Munneke. Op dit moment is het droog en er is een afwisseling van wolken en zon. En het wordt steeds helderder. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen onbewolkt. Veel opklaringen. Maar vannacht raakt het dan vanuit het westen langzamerhand weer bewolkt. In het oosten koelt het onder een heldere hemel nog af tot 10 graden. In het westen wordt het zo'n 13 graden. Morgen, dan is het overwegend bewolkt, maar af en toe is de zon ook wel te zien. In het noorden is bovendien kans op een bui. Niet veel, maar misschien toch uh, een millimeter of twee. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten... en daarbij wordt het zo'n 21 tot 24 graden. Zaterdag dan, dan valt er af en toe een bui... en dan daalt de temperatuur naar 19 à 20 graden. Zondag, dan is het meest droog en bewolkt... en nog ietsje koeler met zo'n 18 graden anw Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu geleidelijk aan af. Vooral bij Amsterdam en Utrecht gaat het snel de goede kant op. Rond Rotterdam staan nog vrij veel files, maar ook daar worden ze korter. De opvallende files die staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Culemborg en de Waalbrug bij Salbommel, 13 kilometer. Dat is daarnaast van een aanrijding, maar de rijstroken zijn wel weer open. A16 van Rotterdam naar Breda, voorknopend Ridderkerk 5 kilometer, vooral op de parallelbaan. Dat had te maken met een aanrijding op de A15 bij het knooppunt Vaandplein, maar de rijstroken zijn ook daar weer vrij. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg nog 5 kilometer tussen knooppunt Batadorp en Oorschot. En de N9 Den Helder richting Alkmaar bij Bergen 4 en dat heeft te maken met werkzaamheden. Het is radio 1, WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Je bent vogelvrij als je een misdaad pleegt. Extra verkeersinformatie. Het komende half uur mag u mij links inhalen. Welkom bij uw rechtse hoop in bange dagen. Welkom bij Avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 Goedenavond. Als rechters zich wel eens afvragen... waarom het vertrouwen van burgers in hun werk zo laag is... dan moeten ze deze dag onthouden. 28 augustus 2013. Het was de dag waarop wij moesten aanhoren... dat de drie daders van een weerzingwekkend laffe aanval... op een onschuldige jongen in Eindhoven strafkorting kregen... omdat het filmpje van de aanval hun privacy heeft geschonden. Hoe effectief het filmpje was, bleek wel. Na één dag melden de kopschoppers zich al op het politiebureau. De schandpaal werkte dus perfect... Je weet dat met ons jeugdstrafrecht er magere straffen zullen volgen... maar dat deze jongens korting krijgen omdat ze toevallig gefilmd werden... tijdens de mishandeling, is bij de wilde spinnen af. Misdadigers moeten zich beseffen dat ze helemaal geen privacy meer hebben... als zij dit soort daden plegen. Je bent vogelvrij als je misdrijf pleegt. Bel 0800 1121. Welkom bij Avondspits. Geef mij uw ongezouten mening. Doe dat op Twitter met een hekje eens, een hekje oneens... Of probeer te bellen 0800-1121-1121. Er is een probleem op dit moment met het binnenhalen van de lijnen. Dus u kunt bellen en probeer dat vooral. Maar we kunnen ze voorlopig. Kom ik niet bij de bellers. Um, dus met, met name met Twitter kan ik uw reacties optekenen. Hekje eens, hekje oneens. Zometeen nog even naar Ragnar. Um, voor de loting van de Champions League Ajax. Um, tot die tijd ga ik in ieder geval naar mijn geachte uh, invited callers. Zoals we ze noemen de deskundigen. En daar heb ik op dit moment ook niet een lijntje mee. Dan gaan we even, denk ik... dan laten we even naar wat muziek luisteren... totdat het probleem is opgelost. Dance. Chris Ria voor u. Uh, we gaan intussen eventjes naar Ragnar Niemeyer van de NOS met de loting Champions League. Ajax is geloot met Barcelona. AC Milan kan het nog zwaarder, Ragnar. Ja, Celtic is daar ook nog bijgekomen. Wat dat betreft geldt voor de Amsterdammers in groep H... dat het tegenstanders heeft van een ongelooflijk formaat en prachtige historie bovendien. Veel Nederlandse banden natuurlijk tussen Ajax en Barcelona. De ploegen die overigens, en je verzint het eigenlijk niet na al die jaren van succes... die voor het eerst in het Europees Verband tegenover elkaar staan. Ajax dus en Barcelona. Johan Cruijff, Michels, Frank de Boer natuurlijk, de trainer van Ajax. Noem het maar op. En hetzelfde geldt voor Milan, waar ook veel Nederlandse geschiedenis ligt. Celtic er als laatste bijgekomen. De ploeg van Dirk Boerichter deze zomer door de Amsterdammers verkocht aan de ploeg uit Glasgow. Ja, het heeft geen enkele zin om te kijken naar pools waar Ajax misschien liever in had gezeten. Dit is misschien wel de zwaarste pool. Er zijn meer zware pools. Groep B bijvoorbeeld met Madrid, Juventus, Galatasaray en Kopenhagen. Ja, gaan ze allemaal maar af. Benfica, Paris Saint-Germain, Olympia, Kos, Anderlecht. Complete programma op de Teletext pagina 816. Ajax in groep H. De Champions League begint op. 17 september, vanavond zal er uit de computers van de UEFA een compleet speelschema tevoorschijn komen. En Ajax heeft het zwaar, maar aan de andere kant ook prachtige duels, want zo is het natuurlijk ook. Barcelona, Milan, Ajax en Celtic, zo ziet het eruit Joost. En uh, meteen tot ziens. zeg ik vanuit Kapelle en IJssel, want onze, onze interface geeft geen bellers door, uh, luisteraars. Dus avondspits houdt hiermee op, uh, helaas. We hadden uh, in collars uh, klaarstaan mensen. Peter Oskam van de Tweede Kamer, CDA, Gerrit van der Kamp, Politievakbond en Sidney Smeets van Spongadvocaten. Excuus, uh, we gaan later dit thema behandelen. Uh, de stelling blijft, je bent vogelvrij als je misdaad pleegt. U kunt reageren, hek je eens, je oneens, op Twitter. Maar telefoneren doen we niet. We geven dus terug aan Hilversum, rest mij te zeggen dat vanaf uh, 7 uur in ieder geval kunststof is. Daar kunt u op rekenen Een glas glaskunstenaar uh, Arnoud Visser en jelly Brouwer. Die gaat dat presenteren. Uh, morgen zit hier achter de microfoon bij Avondspits Richard Lamp. Wees, wees gewaarschuwd, uw gastheer is hij. Ik ben er maandagavond weer. Graag tot horens. Tot maandag.